De examens werden gestolen uit de kluis. Daarvoor waren verschillende sleutels in omloop. Zo heeft de school bevestigd. De Taliban in Pakistan willen niet meer praten over vrede. De groep zegt dat in een reactie op de dood van een van de leiders... hij kwam gisteren om bij een aanval van een onbemand Amerikaans vliegtuigje. Een woordvoerder van de Taliban bevestigt dat Waliur Rehman is omgekomen en zweert wraak. Dat de Taliban niet meer willen onderhandelen... is een tegenslag voor de nieuwe Pakistanse regering van Nawaz Sharif. Hij had in zijn verkiezingscampagne grote nadruk gelegd op de noodzaak... een einde te maken aan het binnenlands geweld in Pakistan. Staatssecretaris Kleinsma gaat uitzoeken of de AOW-regels... voor ouderen met een latrelatie duidelijk genoeg zijn. Ouderenbond AMBO en PVV en CDA hadden daarom gevraagd. AOW'ers die een paar dagen in de week de nacht samen doorbrengen... worden soms gekort op hun uitkering, maar soms ook niet. De vraag is wanneer er echt sprake is van samenwonen. Alleenstaande ouderen krijgen ruim 1000 euro aan AOW. Samenwonende ouderen krijgen ieder 700 euro. Tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander aan Utrecht... heeft de politie ten onrechte een demonstrant tegen de monarchie opgepakt. De man stond met een protestbord op de Kanaalstraat. Omstanders reageerden boos en er ontstond onrust. Agenten vroegen hem om identificatie, dat weigerde hij... en daarop werd hij gearresteerd. De officier van justitie oordeelde direct daarna... dat de aanhouding onrechtmatig was... en daarop werd de demonstrant naar de Kanaalstraat teruggebracht. Het weer vanavond overal droog, vannacht 11 graden...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 Langs de lijn, Het van van Peperstraten. Bijzonder goede donderdagavond. Het regende vandaag in Parijs. en Dat hebben ze op Roland Garros geweten. Zo ging de partij van Robin Haas niet door. De tennisfans baalden natuurlijk en niet alleen de Nederlanders. Ik kom van België. Ah, en waar zijn de Belgische tennissers? Uh, die zitten allemaal thuis te kaarten. Die wisten dat het slecht ging zijn vandaag het loopt hier vol Nederlanders die dat niet door hadden denk ik. Is er beginnen morgen de Europese kampioenschappen roeien en de Nederlandse roeibond heeft de afgelopen maanden de nodige veranderingen doorgevoerd. En de komende dagen zal moeten blijken of die succesvol zijn. Ondertussen hebben de roeiers zo hun eigen problemen. Nou, het is echt aan de warme kant, zeker aangezien het in Nederland echt heel koud is. Dus het is hier uh, tegen de 30 graden en ik denk uh, om de tijd dat wij moeten roeien in de, midden in de zon op het water is het nog wel uh, 5 6 graden meer. En Oranje gaat naar Azië. Wij selecteren Wesley Snyder en Jens Toornstra voor een interview. Toornstra, van wie wordt gezegd dat hij is geontdekt door Kees Jansma. Of toch niet? Hij zegt het net uh, nog tegen mij. Je speelde al tien jaar bij Overse en ik wist niet wie je was. Dus... Uh... Hij zegt ook uh, dat vrouwen zijn uh, allemaal overtrokken. We maken kennis met een nieuwe Olympische zeilklasse. En we laten wildwaterkanoer Maarten Hermans aan het woord over zijn Olympische ambities. Tot 11 uur allemaal in NOS Langste Lijn. Regen en Roland Garros. Het lijkt deze dagen wel een twee-eenheid. Ook vandaag was het weer raak. Er werd wel wat gespeeld, maar veel was het niet. De laatste Nederlander in het enkelspel, Robin Haasen zat uren in onzekerheid. Pas vanavond werd duidelijk dat zijn partij niet doorging. Je zult maar tennisfan zijn... en je tijd moeten doorbrengen rond een verregend centerkoord. Jan Roels maakte van de nood een deugd. Drukte van belang op het wandelpad tussen koer philippe Satrier en koer suzanne lenglen omdat het regent op Roland Garros. En niet zo'n beetje ook paraplu's Overal uh, in de lucht gehouden, in de mensenmenigte. Want, ja... De mensen hebben geen zin om in het uh, tennisstadion te zitten, worden ze helemaal nat. En dus gaan ze naar de boetiekjes, waar je allerlei producten kunt kopen van uh, Roland Garros. En waar de sponsors hun producten kopen. En de mensen proberen zich op die manier een beetje te vermaken. Het is een beetje een, een wimmelden dag eigenlijk op Roland Garros. De regen wordt voorspeld tot een uur of zes, misschien af en toe wat droge periodes. Maar echt veel getennist zal er niet worden vandaag. U komt waar vandaan? Ik kom van België. Ah, en waar zijn de Belgische tennissers? Uh, die zitten allemaal thuis te kaarten, die wisten dat het slecht weer ging zijn vandaag. Het, het loopt hier vol Nederlanders die dat niet door hadden denk ik. Pech hè, slechte weer. Heel, uh, heel jammer, maar in feite uh, te is wel plezant. Hè? Uh, de sfeer is hier goed, maar het mag geen uren meer duren natuurlijk. Nou, Heeft u wat gekocht? ook? Ik heb nog niets gekocht, nee. Wij zijn zuinige mensen. Ja, we zijn er niet veel gaan meer. Hè? Maar wel veel eten en drinken tussendoor nu? Ja, ja, we hebben zelf ons eten en ons drinken mee. Uh, maar... Het lukt, het lukt, het lukt. Er zijn nog veel Nederlanders hier, uh, die antennes te zijn. Ja, ja, die uh, hazen misschien, maar die wordt misschien gecanceld vanwege de regen. Derde partij, na man- en vrouwenpartij. Daar bent u ook op de hoogte, meneer. Ik ga dat gaan zien, zie. Dank u wel. Goed, merci, hè. Mag ik jullie wat vragen? Goedemiddag, want slecht weer, hè? Is uh, Ja, jammer. <laughs> jullie wachten op hazen natuurlijk ook. Robin en op zeven. Absoluut, ja. ja. Gaat het nog lukken vandaag? Absoluut wel, ja. Ja, ja. dat geloof ik echt 100% <laughs> ja. Maar in die tussentijd, de doeken zijn er nu eventjes af, hè? dus er kan weer getennist worden. Waar ga je nu naar kijken? Ik denk dat we naar eh, baan 3 gaan, Fognini. Wat hebben we de afgelopen nou, twee uur gedaan, want het heeft twee uur geregend. Een beetje gegeten, hè? wat drinken. Ja, vermaken, moeilijk, maar uh, vervelend. Gisteren hadden we zon, ja, dat was mooi. Roland Gros hoort toch met een zonnetje te zijn, hè? 25 graden, vind je niet? Ja, dat is zeker waar, ja. dat is echt uh, jammer. Beetje meer met regen. Een beetje een wimmelde dag op, op Roland Gros nu, hè? Ja, precies, ja, dat kan je wel zeggen. Nou, veel maar plezier nog dag. vandaag. Ja, bedankt. Vanavond weer terug? Ja, vanavond ga ik weer terug. Okay. Ja. Veel, veel plezier. Ja, bedankt. Dankjewel. Moet je jou het vragen? Ja, hi. Um, wat doe je zoal vandaag? Nou, ik hoop nog wat tennis te zien. Het is, het is weinig, men... hè? Ja, nou, ik weet niet wat de verwachtingen zijn, maar... Weet jij dat? Nou, het zal tot, tot uh, zes uur toch wel een beetje dit weer blijven. Op en af. Oké, okay, nou, en dan zitten we hier tot zes uur in de regen... en daarna hopen we wat drogers te, uh, te zien. Wat heb je gezien uh, nu? Nog niks, want ik ben net aangekomen. Dus. Ik hoop dat je nog wat gaat zien. Ik hoop het ook, ja. Daar ook... komen me we wel voor. En anders morgen hebben we een herkansing. Jan Roels, toch een beetje de weerman daar in Parijs. <lacht> ja, het was behelpen vandaag, hè? <lacht> ja, dat was het zeker. Uh, ook voor de commentatoren. Dus ik dacht op een gegeven moment... ik ga maar eens naar buiten met mijn opnameapparaat... en heb wat Belgen en Nederlandse microfoon onder de neus gehouden. En dan krijg je van dit soort gesprekken, uh, Twan. Maar het was inderdaad een beetje behelpen. Jammer, ook weinig echt uh, uh, ja, hele spannende wedstrijden gezien. Het was vooral wachten, wachten, wachten. Ja, ja en gelukkig werd er wel wat gespeeld. Uh, wat was ja. de meest in het oog springende partij, vond jij? Nali tegen Matic Sands. Bethany Matic Sands, de Amerikaanse, werd eigenlijk overpowered door Nali. 32 winnaars sloeg de Amerikaanse, 5-7, 6-3 en 6-2 voor Bethany Matic Sands uit Amerika... Ja, ze heeft een voedselallergie zeg maar, overwonnen. De uh, wedstrijd werd twee maal onderbroken uh, vanwege de regen. En er is de Amerikaanse eigenlijk gewoon best beste mee omgegaan, Twan. Ja, en de nummer even bij de mannen kwam ook in actie, Novak Djokovic. Ja, nou, hij had, Djokovic. Hij was wel heel snel klaar, hè? <laughs> Ik denk in anderhalf uur, tegen Guido Pella, de Argentijn. Maar die had met 12-10 in de vijfde set van Dodi gewonnen, uh, ja, twee dagen ervoor. Dus die was eigenlijk helemaal op, Twan. Dus ze zegt de... niks eigenlijk over Djokovic? Nee, eigenlijk is hij niet getest, de Serviër. Eh, lastige partij had hij in de eerste ronde. Tegen David Covin. de Belg, het Luik. Dus die hebben die Belgische supporters gemist. Um, en nu was het 6-2, 6-0 en 6-2 voor Djokovic. Ja, een derde ronde, Dan wordt het Dimitrov. En van Dimitrov verloor hij in Madrid eh, Djokovic in de tweede ronde. Had hij een bye in de eerste ronde. En dat wordt een hele lastige wedstrijd, denk ik, voor Djokovic. Het grote talent. Eh, nog ja. verder opmerkelijke zaken vandaag? Nou ja, um, Dimitrov won dus van Pouil, dat is een Franse qualifier. Nee, met een wildcard. 6-1-7-6 um, en 6-1. Dus ja, die komt dus tegen Djokovic te staan. En verder is er gewoon niet zoveel gespeeld. Bij de vrouw is Samantha Stozer tegen Mladenovic. Dat is een, een Française van Servische ouders, 6-4-6-3. Uh, Stozer, de finaliste van 2010. Verder hebben we Maria Sharapova. Uh, die wedstrijd is onderbroken vanwege de regen. Afgebroken, zojuist op het Filipe satrier 6-4 en 4-2 voor Maria Sharapova. En die moet dus morgen verder. Verder hebben we um, Annika Beck uit Duitsland. Die verloor van Victoria Asarenka als derde geplaatst. Dus uit Rusland. 6-4 en 6-3. Dus daar eigenlijk ook geen verrassingen. Waar wel nieuws is, Twan, is dat... Um, Venus Williams moest opgeven voor het dubbelspel met haar zus Serena Williams. dat zijn natuurlijk kanshebbers voor de titel. Ze wonnen in 1999 en 2010 op Roland Garros. Maar Venus Williams heeft te veel last van haar rug. Dus die hebben opgezegd. Dat is toch wel al met al het nieuws zo'n beetje van vandaag uit Parijs. Ja, en dan Robin Haas. De hele dag in onzekerheid. Jij had het er in de reportage ook al over. Of zijn partij tegen Janovic wel door zou gaan. Dat is geen ideale voorbereiding. Nee, absoluut niet. Zo'n jongen moet wachten, wachten, wachten. Weet je. Die kijkt ook net zoals wij de hele tijd naar baan 7... waar eerst een vrouwenpartij was en toen nog een mannenpartij in de gang was. Je kijkt naar het weer. Gaat het regenen? Hoe is het? Wordt het weer droog? Hoe lang is er nog te spelen? Um, ja, en dan, dan zit hij te wachten. Wanneer moet je gaan eten? Kan je nog inslaan? Wanneer kan je gaan inslaan? Dat zijn allemaal vraagtekens en daar krijg je gewoon geen antwoord op vanwege het weer... En um, ja, het is gewoon een hele lastige, lastige voorbereiding voor, voor Robin Hazen. Hij staat nu gepland voor morgen. Hopelijk gaat hij mm -hmm. dan wel door. Janovic mm -hmm. is natuurlijk wel een betere speler dan Kenny de Schepper... zijn tegenstander in de eerste ronde. Dat vindt Hazen tenminste zelf ook. Ja, nee, hij speelt tegen een uh, jongen die uh, in de twintig staat. Dus uh, dat is natuurlijk uh, anders. Uh, wel een beetje een soort type speler. Uh, natuurlijk heel goed serveren. En, uh, en, uh, en hij gaat nog harder en meer voor zijn shots dan... Uh, dan die, uh, dan die de schepper. Dus ik moet uh, heel alert zijn. Vorige week heb je gewonnen van John Isner. Zou je die een beetje kunnen vergelijken met hem? Is dat een beetje een, een testcase voor je? Mm, ja en nee, want het is inderdaad de service uh, die uh, zeg maar vergelijkbaar is. Uh, uh, ze gaan gewoon volle bakken elke keer weer. Hebben een, uh, Isner heeft denk ik wel een betere kick service ook nog. Uh, maar. Bij Isner heb je toch altijd, als je op zijn backhand speelt, dan heb je toch een soort rust in het spel. En bij Janovic is het zo dat hij je helemaal geen rust geeft. Hij gaat gewoon blind of hij speelt een dropshot. En ik heb ook de tegenstander Ramos, waar hij in de eerste ronde van won, heb ik ook nog even gevraagd van, nou ja, wat, wat deed hij een beetje? En hij zei van, nou, ik heb dit jaar twee keer tegen hem gespeeld. En nu ging hij echt elke bal er vol voor. En de andere keer was hij tenminste iets rustiger en kon er nog een rally ontstaan. En dat was nu helemaal niet het geval. Dus ja, ik moet op alles voorbereid zijn. Had u ook nog een beetje goede tips voor je, Ramos? Uh, nou ja, dus als iemand natuurlijk alleen maar vol van gaat... dan kan je natuurlijk niet je, niet, uh, je eigen spel soms spelen. Dan, uh, dan moet je je wel bijna aanpassen. En uh, uh, ik moet gewoon zorgen dat ik uh, diep speel... zodat hij in ieder geval uh, niet uh, makkelijke bal krijgt om elke, elke keer in te stappen. Robin Haase in gesprek met Matthijs Westraat over zijn Poolse tegenstander Jesny Janovic En uh, volgens Davis Cup captain Jan Simrink... is het inderdaad een gevaarlijke tegenstander die je niet moet onderschatten. Talentvolle jonge Poolse spelers, daar is 22 jaar... Staat er Rond de 20-25 op de wereldranglijst. Uh, is vorig jaar doorgebroken. Uh, wat betreft uh, goede niveau. Parijs-Bercy, master serie toernooi. Kwam hij in de finale. sloeg onder andere Andy Murray. Uh, ja, een talentvolle speler. Met machtige slagen. Goede service. Voorhand is hard. Dubbelhandige backhand. Speelt veel dropshots. En uh, is uh, onpeilbaar. Wat moet Robin doen om goed tegenstand te kunnen bieden te tegen deze jongen? Waar moet hij vooral op letten? Nou, hij heeft een machtige service, dus hij zal niet zo simpel te breken zijn, Robin. Um, het zal niet zo makkelijk voor hem zijn. Dus voor Robin is het belangrijk dat hij zijn eigen service games in ieder geval weet te behouden om bij te blijven. Want ja, zodra je je eigen service game inleeft, wordt het heel lastig dat terug te komen in de wedstrijd. En voor de rest uh, moet hij heel steady blijven, eigenlijk. Heel rustig, heel geconcentreerd. Hij zal games hebben waarin hij niet aan de bal komt. Maar er komt altijd een moment tegen hem waarin je er moet staan en dan moet je toeslaan. En daar zal het uiteindelijk in de wedstrijd om gaan. Hoe groot zijn zijn kansen? De kansen van Robin? Nou, kansen zijn aanwezig. Uh, Paul brak vorig jaar eigenlijk echt door naar de, naar de top. Maar ik kan me nog uh, de wedstrijd vorig jaar hier herinneren... in de derde ronde kwalificatie speelde Igor tegen hem, tegen Jan-Louis. om te kwalificeren voor het hoofdnoi. Igor won in 6-4 derde set. Uh, dus ja, alles is mogelijk. Druk het dus in een percentage uit, de kansen, voor Robin. <laughs> Wat denk je dat ik zal zeggen? Iets anders dan 50-50? Jan Simmerink over de tegenstander van Robin Haase, Janovic... Uh, Jan Holgers in Parijs. Zijn er naast de partij van de Haas nog meer partijen om naar uit te kijken? Nou, ik kijk toch wel uit naar het vervolg eigenlijk van uh, Bouchard, de Canadese tegen Maria Sharapova. Want ze was toch wel weer aan het worstelen hoor. Sharapova met dubbele fouten. Heel veel moeite om de eigen service games binnen te halen. Dus 6-2-4-2, dat wel. Maar voordeel voor Bouchard, die 19-jarige Canadezen uit Quebec. Die wedstrijd gaat dus morgen verder. En Sharapova, ja, de winnares van vorig jaar, kan wel eens nerveus worden en dat het dan fout gaat. Maar goed, uh, laten we hopen. Van maar niet voor Maria Sharapova. Dat is een wedstrijd waar ik naar uitkijk voor morgen. En Rafael Nadal tegen Martin Klisan, de Slowaak. Ja, Nadal had een hele lastige eerste ronde tegen Daniel Brands. Eerste set verloren. In de tiebreak kwam hij 3-0 achter. Kwam hij heel goed terug. En dan weet je van Nadal dat hij dit uiteindelijk wint. Maar dat was al een test. Ja, Klisan niet al te veel goede resultaten op Greffel. Verloor zowel in Madrid als Rome in de eerste ronde. Maar is dan lefty. Een jongen, ook met een, met een hele goede opslag, is de nummer 35 van de wereld, komt uit Bratislava. Won van Michael Russell in de eerste ronde door opgave en is ook voormalig jeugdkampioen van Roland Garros. Uh, het zal uiteindelijk, denk ik, toch geen probleem geven voor Nadal, omdat het altijd om drie gewone sets gaat. Maar het is wel een wedstrijd waar ik naar uitkijk van morgen. Dankjewel, Jan Roels vanuit Parijs. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Springsteen gaat altijd door tot het licht is uit 1987 en Brilliant Disguise. De Nederlandse roeiploeg presenteert zich morgen... voor het eerst na de slechte Olympische Spelen in Londen. Dan beginnen in Sevilla de Europese kampioenschappen. Met veel nieuwe roeiers en coaches moet Nederland weer internationaal gaan meetellen. Rachna Niemeijer is al afgereisd naar Sevilla. Rachna, goedenavond. Dag van. Nederland moet dus weer gaan meetellen in de roeiwereld. Is dat doel de laatste tijd wat specifieker omschreven? Wel, er zijn wel de nodige dingen over gezegd door Hessel Evertsen, de nieuwe technisch directeur. Die is gekomen van het watersportverbond. Van Eigenlijk kun je een paar dingen concreet maken. Het aantal gouden Olympische medailles, de teller staat voor Nederland op zes. Dat moeten er in de nabije toekomst en niet al te ver van hier een stuk of tien gaan worden. Dan kan de eerste ster op het shirt, dat staat ook mooi, zei, zei Evertsen. Nou, daar heb je natuurlijk gelijk in. Denk even aan Ajax. De derde ster, zo'n ster, dat spreekt toch voor de verbeelding. Het is niet echt gebruikelijk in de goede wereld, maar... Het is een beetje beeldspraak. En Nederland moet een top vijf land worden als het gaat om de ranglijst van Olympische medailles. Um, dus dat zijn eigenlijk de, de concrete zaken die gehaald moeten worden. En je merkt wel, het gaat eigenlijk met name over Olympische zaken. Dat is toch altijd het toernooi. Dat geldt niet voor elke sport, hè. Soms zijn de WK's ook heel belangrijk. Die worden voor Nederland ook belangrijk, volgend jaar in eigen land. Maar de echte grote ambities die moeten in Rio worden waargemaakt. Tien gouden medailles, vier erbij en een top vijf land, als je zeg maar kijkt naar de algehele ranking door de geschiedenis. Heim. En de ster op de goed outfit Goed, we gaan, daar gaan we eens op letten de komende jaren. Um, er is Ik natuurlijk ook. Ja, ja, precies. Ja. De, de, de afgelopen tijd is er natuurlijk al veel veranderd in het roeien. Wat, wat kun je erover zeggen? Nou ja, er is een, een revolutie geweest die wel een beetje vergeleken is met uh, de revolutie van, uh, van Ajax. Uh, er is een nieuwe technisch directeur gekomen. Uh, René Meinders is toch eigenlijk via de achterdeur vertrokken. Zeer succesvolle coach uh, geweest sinds 1996 uh, eigenlijk. Tot afgelopen zomer won hij steeds met zijn boot een uh, Olympische medaille. Uh, ...is ziek geworden, vrij ernstig ziek. Um, hij uh, mede om die reden nu ook niet bij, uh, bij de ploeg... ...en dat zal ook nog wel eventjes gaan duren als ik iedereen goed, uh, goed hoor. En Evertse Evertsen kwam van het watersportverbond. Die heeft zelf gesolliciteerd... Uh, die is daar wel weer via Joop Alberda gekomen. Want die heeft eigenlijk een soort van schoon schip gemaakt. Dat is allemaal zo'n beetje rond de jaarwisseling uh, gebeurd. Verschillende coaches, buitenlandse coaches, een vrouwencoach. Nog brons won in uh, Londen met de vrouwen acht. Vertrokken, nieuwe uitdaging, andere tijden aangebroken. En eigenlijk ingewisseld voor een heel stel hele grote namen. Wat we denken van bijvoorbeeld hein, Nico Rinks. Ik sprak hem net uh, nog even in het hotel. Want hij zit hier uh, beneden in de lobby in hetzelfde hotel puur toevallig. Uh, Ronald Florijn is juniorenbondscoach. Kirsten van der Kolk is toegevoegd. Marit van Eupen tijdelijk bij de juniorenploeg. Uh, zij is hier niet. Kirsten van der Kolk ook niet. Want haar groeister uh, is een uh, daarvan geblesseerd in de, uh, de Vrouwen twee zonder. Josie Verdonkschot, haar gouden coach weer van Peking. Toen de Kirsten van der Kolk en van Eupen goud wonnen. Mark Emke is teruggekeerd, kortom. Allemaal nieuwe namen met allemaal een goede staat van dienst. En ja, er waait een volledig nieuwe wind. En nou is het dus kijken of dat ook tot resultaten gaat leiden. Eén man hebben ze niet weggekregen overigens. Antonio Mauro Giovanni. Toch de man achter eigenlijk het échec e van de Holland 8. Die had uh, eigenlijk met uh, bijna iedereen ruzie. Veel meningsverschillen. Nog altijd een, een dik salaris is nog altijd niet weg. En die schijnt. Het schijnt echt te bestaan begreep ik voor Nico Rienz. Ik wist dat niet. Uh, nu bij Fenerbahce of Galatasaray in Istanbul te hebben gesolliciteerd... Uh, daar schrijven ze dus ook te groeien bij die uh, bekende voetbalclub. Ja. Die zit er nog, maar voor de rest is het één grote nieuwe verzameling van mensen. Ja, maar die, die grote namen, hè, want het is allemaal fantastisch. Daar zitten veel gouden plakken tussen. Uh, ja, Wat is was de garantie dan op succes? Nou ja, dat is natuurlijk wel interessant. Want de afgelopen jaren met een aantal buitenlandse uh, goede buitenlandse coaches... misschien geen topcoaches, maar... Uh, is het geprobeerd? Is het niet gelukt? Met een Nederlandse dame, Susanne Chase, uh, is het gelukt om brons te halen met de vrouwen Ach, Dat was de enige medaille van zeven gestarte boten in Londen. Nou ja, een nieuwe wind met de Corriveeën van wel Eer uit een wat verdere en de wat recentere geschiedenis. Ja, als het nu ook niet lukt, dan lukt het nooit, ben je geneigd te zeggen. Natuurlijk zijn al die Corriveeën, rings met name, eh, vaak omschreven, ook in de roeipers als de kruiven van het roeien... Ja, die zijn natuurlijk ook wel een beetje op hun kievief en zeggen ook wel van... ja, ho oh even, wij kunnen ook geen ijzer met handen breken. En daarbij, uh, een goed paard is nog geen goede ruiter. En bovendien, uh, het is voor hem eigenlijk zijn eerste dienstverband bij de KNRB. Hij wordt betaald, heeft een eigen bedrijf. In het geval van Nico Winks, uh, maakt tijd vrij. En het is voor hem ook wel een beetje een nieuwe wereld. Natuurlijk heeft hij zijn oude trainingsschema's, zijn ervaring... Maar goed, eerst maar eens kijken of daar ook uitkomt wat natuurlijk de bedoeling is, die, die ster op het shirt. Ja, ja, het EK, de eerste stappen zullen worden gezet. Hoe, hoe belangrijk is dat EK? Uh, nou ja, wel heel interessant, laat ik het zo zeggen. Omdat het voor het eerst is, de eerste wereldbeker van het jaar was in Sydney. Daar had de NOS geen budget voor over. Dat was overigens wel jammer, dat begrijp je. Maar uh, <laughs> ja. het is de eerste keer dat de ploeg uh, zich presenteert. Er is nog uh, de wereldbeker in Eton, uh, het olympisch water van vorig jaar. Loetselem komt eraan en dan het TK in Zuid-Korea. En dit toernooi in Sevilla, hier op de rivier... Um, dat is eigenlijk toch het moment voor veel ploegen om te laten zien... nou ja, wat kun je? Wat wil je? Wat zijn je ambities? Er is een hele grote ploeg uh, afgereisd. Twaalf boten, zeven mannen, vijf vrouwenboten. Met de nodige nieuwe namen, want er zijn veel mensen van Londen afgehaakt. Elf uh, mensen nog over bij de mannen van de 25. Nul uh, in de Holland, achter me even aan te geven. En bij de vrouwen drie Londengangers, van de tien Roosters die er zijn... Uh, dus allemaal eigenlijk jonge honden, zou je kunnen zeggen, voor een groot deel althans. En die moeten eigenlijk maar bewijzen dat zij straks een duurticket naar uh, Zuid-Korea waard zijn. Want dan, za daar zal de ploeg van Nederland normaal gesproken niet zo groot zijn uh, als hier. Maar het is interessant om te kijken wat die nieuwe coaches doen, hoe de sfeer is. Want die is momenteel Hosanna. Het is allemaal nieuw, het is allemaal fris, het zijn allemaal namen. Iedereen uh, komt voor het voetlicht. Elke week was er weer een persbericht. Er zijn meer persbijeenkomsten geweest dit jaar door de hele afgelopen, uh, Olympi afgelopen Olympiade zo'n beetje bij elkaar. Maar goed, nu moet het gebeuren. Dit is eigenlijk de eerste stap richting een, een grote doel. Ja, zometeen even praten over de specifieke kansen van Nederland op dat EK. Eerst eens even naar een van de roeiers, Routenje Rogier Blink. Vorig jaar maakte hij de, bij de Olympische Spelen nog deel uit van de Mannenacht. Dat was geen succes... En na de speler revancheerde hij zich bij de Europese kampioenschappen... waar hij samen met Mitchell Steeman de titel veroverde in de 2 zonder. Dat zorgt voor verwachtingen in Sevilla, want adel verplicht. Nou, we hebben de kortvermogen genieten, acht maanden. En nu moeten we al aan de bak of zeven eigenlijk. En uh, ja, ik weet niet, ik denk niet adel verplicht. Er zijn uh, dit jaar is zeg maar, eigenlijk iedereen er vanuit Europa. Vorig jaar was dat niet zo. En ik denk dat we, als je kan zeggen, we zijn verplicht om hier een medaille te halen... en alles daarboven is uh, mooi, denk ik. Is het belangrijk of zijn er grotere doelen? Tuurlijk zijn er altijd grotere doelen. Uiteindelijk is een WK belangrijker en over vier jaar spelen nog weer belangrijker. Maar dit is onze eerste zeg maar, echt grote wedstrijd die we goed voorbereid starten. Vorig jaar was het meer uh, uit de hand gelopen grap eigenlijk uh, na een maand tweeën. En nu hebben we gewoon de hele winter dit voorbereid. Dus uh, ja, ik ben benieuwd waar we staan. En hier hebben we hard voor gewerkt. Dus nu willen we ook een resultaat zien. Blijft deze samenstelling wat jullie betreft voorlopig intact? Of zit er straks toch weer een, een jump in misschien naar een andere boot, een grotere boot? Of is dit wel een project wat in principe nu al bestemd is voor Rio? Nou, we hebben met onszelf afgesproken dat we na de WK op de Bosbaan, dus uh, augustus 2014, gaan kijken hoe het ervoor staat. En uh, tussendoor liggen er gewoon minimale prestatie eisen vanuit onszelf, maar ook vanuit de Roeibond... Uh, die we moeten halen om hiermee door te gaan. Dus dat is bijvoorbeeld op een WK willen we A-finale varen. En als dat niet lukt, dan denk ik uh, dat we er waarschijnlijk mee ophouden. Hè? En anders uh, blijven we dit doen. Hebben jullie hier iets te bewijzen in zoverre dat je later dit jaar... Uh, het WK wil halen, moet halen, dat je dan hier moet knallen? Of is, dit, uh, is dat te kort door de bocht? Nee, in principe is dat geregeld. In principe starten wij dit jaar de WK. Maar uh, we hebben voor onszelf iets te bewijzen. Wij willen je hard gaan. We hebben ons eigen... Uh, eigen ding, eigen plan bedacht en hoe wij denken dat we dit jaar hard kunnen twee zonderen, hebben we Titus Wijsgedeel als coach bijgehaald die ons ook vorig jaar naar de EK begeleiden. En dus, uh, nou, we willen natuurlijk uh, laten zien dat we op de goede weg zijn en daarnaast is, er wordt gewoon een titel uitgedeeld en medailles en die wil je gewoon hebben. Hoe zijn de omstandigheden hier op uh, die bekende rivier van Sevilla? Warme weersomstandigheden, ja, het is heerlijk vakantieweer voor de mensen in Nederland, maar hoe is het om te roeien hier?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 om net even een paar dagen meer te hebben om te wennen aan deze temperaturen. Dus vaak nu expres midden op de dag trainen, wennen aan de hitte. En dan moeten we er gewoon goed tegen kunnen. Het gaat om de details routinier Rogier Blink in de 2-zonder. Rachter bij dat EK, een gerenoveerde ploeg, zei ze juist al. Hoe staat het met de medaillekansen? Nou ja, dan kom je toch een klein beetje terecht bij... bijvoorbeeld bij Rogier Blink en Michel Steyneman... regerend Europese kampioenen... Waren vorig jaar, na dat mislukte verhaal met de 8... Nog eigenlijk heel fit, keken elkaar aan, kennen elkaar goed en zeiden... joh, wij gaan nog voor dat EK. dat is dit jaar voor het eerst naar voren gehaald. Uh, zij zijn wel een kandidaat om weer op het podium te komen, maar er is concurrentie. Kijk bijvoorbeeld ook even naar de mannen vier zonder. Uh, drie van die vier roeiers waren erbij in de Olympische finale vorig jaar. Alleen uh, een uh, nieuwe man in de persoon van Robert Lucke, die toen helaas voor hem geblesseerd was in Londen moest, moest missen door een blessure... Um, en voor de rest, ja, kijk eens naar Groep Braas. Uh, ook uit de acht, overgestapt, weer terug eigenlijk gegaan naar de, de skif. Vaak nu in een eentje dus. Uh, dat zijn allemaal dingen die interessant zijn. Uh, heb ik toch even over die achten trouwens. Geen vrouwenacht. Die 100 op Brons, die ploeg, maar al die roeisten zijn er een aantal gestopt en uitgewaaierd over uh, verschillende boten. Uh, er zijn wat blessuurgevallen bij. Een uh, dubbel twee met een blessure van Claudia Peltenbos. Uh, een twee zonder bij de vrouwen van Christel van der Kolk, die coachte zij ja ook een blessure. Bij Colleen Bouw, die is helemaal niet afgerijfd. Dus het aantal medailles zou uh, wel eens een keer niet zo heel hoog kunnen uitkomen. Het is meer het presenteren van de ploeg, eens kijken waar Nederland staat... en dan met name de twee zonder in de gaten houden. Uh, die vier zonder is in de gaten houden, de lichte boters in de gaten houden, de vier... En eens zien we zien waar het schip strand letterlijk en figuurlijk. Uh, laten we hopen dat ze niet stranden. En dat eigenlijk dit toernooi straks een opmaat blijkt te zijn voor een goed wereldkampioenschap. En dat we allemaal die nieuwe roeiers, dat gaan we ook de komende dagen proberen. Om die eens voor te stellen, om eens te kijken wat hun ambities zijn. Wie zijn zij eigenlijk in die mannen acht. Er zitten allemaal nieuwe jongens uh, van de verenigingen, van de juniorenploeg. En die, die gaan hier voor het voetlicht komen die moeten laten zien dat ze straks klaar zijn voor het voor werk. Dankjewel. Ragnar Niemeyer aan de vooravond van het EK roeien in Sevilla.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 Clark en zijn vader van zeven jaar geleden en vader en friend. Er is inmiddels een schema gemaakt voor dag zes van de open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros. En mocht het niet regenen, dan komt Robin Haasen morgen meteen al de baan op. De eerste partij is het namelijk op baan 16 tegen de Pool Jerzy Janowicz. Het is overigens geen tv-baan, dus die partij kunt u morgen niet rechtstreeks zien op Nederland 1 Robin Haasen. Dus eerste partij morgen mocht het niet regenen in Parijs. En over Polen gesproken over een ruime week zijn in het Poolse Krakau... de Europese kampioenschappen slalom bij het wildwaterkanoe. Dat is geen sport waarin Nederlanders meestrijden om de bovenste plaatsen. De laatste Nederlander om te spelen was Robert Bouten in 2008. Maar er is hoop, want de 21-jarige Maarten Hermans... wil namelijk in Rio 2016 meedoen om de medailles. Op zijn eigen wildwaterbaan in Waalre... werkt hij toe naar het komende EK en zijn Olympische droom. Ik ben Maarten Hermans, 21 jaar, Wildwaterkaart in en ik train hier in Wauwde voor het EK in Krakau. Maarten, het is niet echt een sport waarin Nederlanders grote successen behalen, maar toch is het aardig spectaculair. Hoe komt het dat het niet populair is in Nederland? In Nederland is het niet populair omdat weinig mensen het nog kennen en weinig mensen of het instapniveau ligt hoog. De laatste Nederlander die enigszins succesvol was, was Robert Buiten. Hij werd negende in Peking op te spelen, maar hij haalde net niet te spelen van Londen in 2012. En jij bent eigenlijk zijn opvolger. En het leuke is, je krijgt nog hulp van hem. Ja, Robert, die helpt me richting Rio. Uh, Robert die is uh, ja, nog niet helemaal gestopt, maar uh, hij heeft het op een lager pitje gezet. Maar nu uh, helpt hij mij met coachen en met managen van mijn eigen team. Wat leert hij jou allemaal? Het speciale wat Rob mij leert is uh, bepaalde technieken. Of uh, hij leert me om perfectionistisch naar de sport te kijken. Hoorde Wouter, de laatste keer dat we jou spraken was een jaartje geleden. Toen was je wat teleurgesteld. Je haalde het uh, niet om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Londen. Nu definitief gestopt? Ja, inderdaad. Een jaar geleden toen spraken we elkaar uh, de avond na mijn wedstrijd... dat ik me niet kwalificeerde. Dus uh, ontzettend teleurgesteld toen. Uh, dat herinner ik me nog goed. En nu uh, ja, uh, klaar met topsport in ieder geval. We zijn nu bij je opvolger, dat kun je wel zeggen. Maarten Hermans. En het leuke is, jij helpt hem ook heel erg daarin. Ja, inderdaad. Afgelopen jaar is uh, de bond ineengestort... Uh, door de, de focus die NRCNS en de CNSF heeft aangebracht. En uh, dus het hele team is weggevallen. Er is geen Nederlandse uh, bondscoach meer. En um, nou ja, heeft grote ambities. En ik heb een uh, groot kano -hart. Dus uh, ik probeer hem uh, te helpen waar mogelijk. Wat leert hij vanuit uh, jouw ervaringen? Nou ja, vooral um, wat ik hem kan overbrengen is uh, wat ik uh, in de kano allemaal uh, zelf geleerd heb. En um, waar hij nog uh, wat achter ligt. Dus um, veel techniek. En uh, dat proberen we zo veel mogelijk te doen als hij in Nederland is. En dan trainen we op de baan in, in Zuutermeer, dus Waterdreams. Dat daar uh, de meest vergelijkbare omstandigheden zijn met uh, de wedstrijdbanen... waar uh, hij uh, Europees kampioenschap, wereldkampioenschap en uh, World Cups moet, moet varen. We zien dat uh, Maarten nu aan het trainen is hier in uh, waren op zijn uh, eigen baan. Hoe doet hij het vandaag? Ja, niet slecht. Ik ben, uh, ik ben tevreden wat ik zie, want we hebben... Um... Een maand geleden aan een aantal dingen technisch gewerkt. En hij is daarna weer een paar weken naar het buitenland geweest. En uh, ik zie hem nu weer net terug. En ik ja, ben gewoon tevreden dat uh, dingen waar we gewerkt hebben, dat die, uh, dat die omgezet zijn. Nou Maarten, je training zit erop. Hoe ging het? Goed. Het gevoel was goed. Uh, qua krachtverhouding, qua uh, ja, balans, waren allemaal goed. Dit doe jij elke dag, hè? ook midden in januari? Ja, als, het, als het hard vriest, het ook op het water. Je ambities die liggen er niet om. Een medaille in Rio de Janeiro 2016 op de Spelen. Waar baseer je dat op? Waar uh, komt die ambitie vandaan? Ja, ik geloof erin, als je maar gedisciplineerd traint... en uh, een goed team om je heen uh, formuleert... dat je dan uh, alle dromen kan waarmaken. En een, een droom van mij is om een medaille te winnen in Rio de Janeiro. En uh, ik, heb een, ik ben nu bezig met een team uh, aan het formeren... Die, uh, ja, die met mij naar Rio gaat. Hoe realistisch is jouw doel? Hoe realistisch? Ja, ik ben vorig jaar achtste op het WK U23 geworden. Ik ben uh, dit jaar, aan het begin van het jaar, op uh, derde op een World Ranking Race geworden. En tiende in uh, Leipzig. En uh, ik geloof erin dat er nog genoeg uh, groei zit. En nog genoeg uh, groeipotentialen. Uh, waar ik samen met Robert en met een andere Duitse coach aan kan uh, werken. En dat EK voor over een week in Krakau. Wat verwacht je daarvan? Krakau is een uh, baan. Die heel fysiek, fysiek zwaar is. Ik ben er vijf jaar geleden geweest, de eerste, uh, mijn eerste EK Junioren. En daar ben ik uh, in de semifinale geëindigd. Het is echt een baantje voor mij, niet al te wild, maar juist veel op kracht en veel op uh, fysieke snelheid. Maar het is niet realistisch om nu al een top 3-ambitie uh, uit te streven voor het EK. Maar ik ga voor een top 20, top 15. Maarten Hermans in zijn wildwaterkano in gesprek met Sander Verrips. Al het laatste sportnieuws. Dit is NOS Langs de Lijn. In Hoenderlo bereidt het Nederlands voetbalelftal zich voor op een trip naar Azië. Oranje, dan nou bedoel ik de Oudjes, spelen oefenwedstrijden daar tegen Indonesië en China. En die eerste tegenstander is een primeur, want Indonesië en Nederland troffen elkaar nog nooit op een voetbalveld. De wedstrijd kan nog een andere primeur opleveren, want voor het eerst zit Jens Toornstra bij de Oranje selectie. Was tegen Lug sprak met de middenvelder van FC Utrecht... die sowieso weinig Oranje-ervaring heeft. Oranje onder 15, nooit voor gespeeld. Onder 17, nooit voor gespeeld. Onder 19, nooit voor gespeeld. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Jong Oranje uiteindelijk toch nog vier keer. Ja. En dan nu bij het grote Oranje. Wat ja. heb jij een rare carrière eigenlijk. Ja, maar niet minder leuk. <laughs> nee, uh, ja, zeker uh, een rare carrière. Ik denk dat ik wel uh, onder de is val, zeg maar. Maar... Uh, nou ja, ik uh, sta hier heel uh, gelukkig. Ik ben fantastisch om mee te maken in ieder geval. Want toen je twintig was, uh, ging je van Alversen Boys naar Den Haag. Ja, dat klopt. Ja. En nou word je eigenlijk weer in aanraking gebracht hier met Kees Jans. Maar die geldt als jouw ontdekker. Daar wordt hij zelf een beetje moe van van, van dat verhaal. Maar het is wel zo, toch? Uh, nou, nou ontdekker niet. Uh, hij zegt het net uh, nog tegen mij. Je speelde al tien jaar bij Alversen Boys en ik wist niet wie je was. Dus uh... Hij zegt ook uh, dat vrouwen uh, zijn allemaal overtrokken, maar uh, uh, we zijn wel samen een aandoen daarna geweest. Nu. Is er een verklaring waarom jij een laat bent? Nee. Want ja, hoe ik... laat je bloeide, hoe snel gaat het nu? Ja, uh, het gaat zeker snel. Uh, ja, in het begin ging het ook heel even snel, daarna heb ik, uh, ja, is het wat gestagneerd. En nu uh, gaat de lijn eigenlijk weer door. En, uh, ik hoop dat ik uh, me positief kan blijven ontwikkelen, maar ja, waarom ik. Uh, zo laat, ja, waarom dat zo is, uh, kan ik je niet vertellen. Als je kijkt naar het afgelopen half jaar bij Utrecht... Um, verbaast het je dan dat je hier nu staat? Ja, nou ja kijk, ik heb uh, wel een goed half seizoen gedraaid. En, uh, maar goed, stel dat jonge Oranje dat de EK niet had gehad... dan had ik hier niet gestaan. Zo realistisch ben ik ook. Maar uh, nou ja, ja, ik heb een goed half seizoen gedraaid... En, uh, ja, dit is wel de bekroning op dat halfseizoen. En het is goed dat de bondscoach me in de gaten houdt. Maar ik ben wel zo realistisch dat, uh, dat er zeker nog wel uh, gasten voor mij zitten. Ja, en is nu de truc om te zorgen dat de bondscoach je in de gaten blijft houden? Ja, dat zou de truc moeten zijn. Dus uh, ik hoop dat de truc gaat lukken. Wat is dan de truc? Nou ja, de truc is gewoon... Uh, ja, ik probeer gewoon mezelf te blijven. En ook bij Utrecht gewoon uh, mijn best te blijven doen. Ook voor het team. En ja, hopen dat we weer een goed seizoen kunnen draaien. En uh, ja, dat... Uh, de Bonso's blijft, uh, blijft kijken. Er zijn er bij Utrecht wel eens binnengekomen, niet zo lang geleden. Die uh, halverwege kwamen in het seizoen en eigenlijk een half jaar later alweer weg waren. En toen ook al oranje hadden gehaald. Strootman, ja. zit dat er bij jou ook in? Uh, nou ja, oranje heb ik dan wel gehaald. Maar uh, bij... Uh... Het transfer, nou, ja, nee, ik heb er helemaal niet over nagedacht. Ik had ook helemaal niet over uh, Nederland zelf toen nagedacht. En uh, dat kwam er ook opeens, dus uh, in het voetbal weet je het nooit, maar ik ben er niet mee bezig. Nee. Uh, maar een club kan zich ineens melden, dat bedoel ik eigenlijk. Is zoiets al gebeurd of hoor je via jouw zaakwaarnemer dat iets speelt wellicht? Ja, dat zou ik wel horen, denk ik. Maar uh, ik, het is vrij stil, dus uh, nee, ik, ik uh, verwacht ook niks. En uh, ik zit net bij Utrecht ook pas en heb het heel erg naar mijn zin, dus uh, gaat goed zo. Je bent vier keer uitgekomen voor Jong Oranje. Betekent dat dat je toch wel een handvol van de mensen hier nu kent? Want er zullen wel wat bekenden bij zitten. Ja, ja, dan hou je het wel bij een handje voor. Want uh, ik ken Ricky van Roosunke dan. Daar heb ik meegespeeld En Jan Maat en Pieters. Maar uh, daar blijft het eigenlijk wel een beetje bij. Dus uh, nee, de rest uh, die zie ik ook voor het eerst. En hoe is het met zo'n stafwerken? Dat zijn uh, namen waar je, kan ik me voorstellen, als jonge voetballer misschien wel een beetje tegenop kijkt. Hè? Want ineens sta je op het veld met, met Kluivert en Blind en Van Gaal. Ja, ja, zeker. Dat zijn hele grote namen. Ook uh, van vroeger. Uh, ja, ik ken die al natuurlijk. Dus, uh, nou, Ik denk dat het alleen maar mooi is en dat je heel veel van die mensen kan leren. Ja. Wat heeft Jan Wouters tegen je gezegd toen hij uh, je uitzwaaide hier naartoe? <laughs> uh, ja, veel plezier en succes eigenlijk. Dat was het. Heel simpel, maar wel duidelijk. En heeft hij ook gezegd, uh, hoe gaan we dat nou doen met jouw vakantie, Jens? Want dit gaat ten koste van jouw vakantie en we beginnen weer vroeg. Want we moeten Europa League spelen, waarmee overigens nog gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, nee, ja, ik krijg wat extra vrij. Wel, uh, ja, het seizoen heeft lang geduurd en het volgende seizoen begint alweer heel vroeg. Dus het is uh, wel belangrijk dat je even je rust krijgt. Maar zit daar niet een beetje het gevaar? Want je hebt wel van die seizoenen die zo vroeg beginnen dat je aan het einde een beetje achter jezelf gaat aanlopen. En dan komt dit er ook nog bij. Ja, wil je niet je blijdschap ontnemen? Maar... <laughs> nee, die ga je ook <laughs> zeker niet ontnemen, wat ik zeg. Maar uh, nee, ja, daar kan een gevaar zitten. Maar ik denk dat je gewoon goed voor je lichaam moet blijven zorgen. En uh, ja, dat gaat met de medische staf van Utrecht komt het ook uh, wel goed. En uh, we gaan er weer een mooi seizoen van maken. Ja. Uh, je bent niet iemand die heel veel blessures heeft gehad, hè, volgens mij. Nee, nog niet. Dan <laughs> klopt het niet. maar af dan. Ja, nee, ik zal hem even afkloppen. Nee, uh, nog niet. En uh, ja, ik hoop uh, inderdaad dat ik dat zo lang mogelijk uh, zo kan blijven houden. Uh, de traditionele laatste vraag in dit soort gesprekjes... Okay. op dit soort momenten is altijd... wanneer is het voor jou geslaagd de komende twee weken? Uh, nou ja, hij is eigenlijk nu al geslaagd. Tenminste, ja, ik hoop... Uh, dat ik Azië haal en uh, dat ik ook weer heel hard terugkom. En dan uh, is hij voor mij geslaagd eigenlijk. Maar spelen, goals maken, je stempel drukken? Nou ja, ik, ik ben wel uh, realistisch genoeg dat ik gewoon moet hopen op minuutjes. En uh, ja, ik hoop dat ik die mag maken. En uh, daarna, ja, daarin probeer je natuurlijk jezelf zo goed mogelijk te laten zien. Maar ik uh, verwacht niks. Middenvelder Jens Toornstra. En dan naar een andere middenvelder Wesley Snijder. Hij is er ook weer bij, bij de komende trip van Oranje richting Azië. En hij heeft niet het meest gelukkige seizoen achter de rug. Ga maar na, bij Inter kwam hij niet verder dan acht wedstrijden. Toen volgde in de winterstop de overstap naar Galatasaray... met alle aanpassingsproblemen van dien. Bij Oranje was hij er vaak wel bij, maar speelde opvallend weinig. Van de negen wedstrijden onder Van Gaal... speelde Sneijder er slechts drie en nog een klein beetje. Aan Bert Maaldrink liet hij weten daar niet echt blij mee te zijn. Ik ben een beetje de non-playing captain van Oranje, Ja, echt, hè? Ja, daar baal ik zelf ook van, ja. Ja, ja is toch opmerkelijk dat je uh, van de negen wedstrijden bij vergaal drie en een beetje gespeeld hebt. Ja, dat is, uh, dat is balen. Dat, uh, dat had ik niet zo, uh, zo ingepland. Nee. ik bedoel, je wordt op een gegeven moment je, uh, tot aanvoerder gekozen. En daar ben, daar, ben, daar ben ik super trots op. Maar tegelijkertijd wil je dat ook terugbetalen. Maar dat uh, is niet gelukt. Dus we uh, hopen dat het nu wel gaat gebeuren. Ja, is het ook een beetje een, een verloren seizoen geweest dan voor jou, dit seizoen? Nou, weet ik niet. Niet helemaal. niet helemaal. Ik heb natuurlijk wel een moeilijk seizoen gehad. En ook met een overstap weer naar een nieuwe club. Uh, problemen bij mijn uh, oude club. Nou, dat heb ik mezelf weer proberen te herpakken. Misschien iets te veel gegeven op momenten dat ik misschien iets gedoseerd moest spelen. Ja, goed, dat... Wist je dat op het moment zelf al? Ja, dat wist ik op het zelf ook wel. Maar ja, je, je, je wilt jezelf toch bewijzen. En dan, ja, dan loop je soms wel eens loop je, je kop voorbij. En dat... Uh... Op een gegeven moment dan, dan ga je kleine pijntjes krijgen en dan wil je weer, want je, je, je wilt niet afhaken, want je wilt juist nogmaals het uh, tegendeel bewijzen. Maar ja, ik was blij dat het uh, dat het, uh, dat het, het einde was ja. en waardoor ik me nu weer kan voorbereiden op een, op een nieuw seizoen. Ja, kun je dan weer helemaal op nul beginnen? Of begin je dan weer helemaal op nul? Ja, dan begin je helemaal weer op nul. Omdat er ook wel gezegd wordt van, kijk dat heb je met spellers van deze leeftijd, de weg naar beneden kan wel eens uh, ingezet zijn. Nou, maar zo zie ik dat zelf niet. Zo wil ik, dat ik begrijp dat er misschien uh, buitenaf zo over gedacht wordt, maar zo zie ik dat zelf niet. Ik, ik, ik voel dat ik... Uh, dit, zijn, dit zijn eigenlijk de mooiste jaren en, en ja, dat, zo voel ik het ook. En, en daar wil ik mezelf ook op gaan voorbereiden en ja, daar, moet je, daar moet je alles voor doen en ja, die weg ben ik ook ingeslagen. Telt als een trip in, uh, naar Azië? Telt dat dan uh, nog meer uh, voor jou dan voor anderen misschien? Absoluut. Zeker ook deze drie dagen hier. Ik, ik, was, ik was dolblij met, met zo'n training van gisteren. Met die intensiteit. En, uh, en ook vanmorgen weer. Ja, dat zijn voor mij toch belangrijke dingen. Om in de stap naar het weer fit raken. En het 100% fit raken. Want ja, dat uh, hebben we nodig hier. En dat ik 100% fit ben. En ja, niet op 70-80% loopt de de hele tijd. En uh, ja goed, Dan heb je dit soort sessies. Die zijn voor mij belangrijk. En tellen. Zeker meer dan misschien de andere spelers. Ja. ja Maar is het dan zo dat je zegt van. Uh, omdat ik niet helemaal fit ben en nu weer wel fit ben. tellen die sessies? Of dat er in Turkije gewoon veel minder goed getraind wordt? Nou ja, ander wordt anders getraind. Maar er dat, dat, dat wordt ook goed getraind. Het is niet zo dat er daar uh, een flutcompetitie is of zo. of dat we uh, met de pet nou gooien. Nee, zeker niet. Maar het is meer voor mezelf dat ik weer dat ik weer helemaal fit word. En ik heb natuurlijk de laatste periode heb ik, heb ik de laatste wedstrijden moeten missen daar vanwege bovenbeen bovenbeenbessuren. Een wedstrijd met injectie gespeeld daarvoor. Ja, goed, dat hebben allemaal niet, niet positief uitgepakt. Dus ja, vandaar dat we nu weer op nul beginnen. En ja, deze trip is voor mij gewoon belangrijk. Ik wil gewoon ook hier, zeker hier, het is een trip naar Azië. We weten allemaal waar het om gaat. Maar... Ik wil fit raken en ook daarna in de vakantie en de voorbereiding is voor mij gewoon van groot belang. Wat doe je dan? Heel veel. Ja, jij gaat niet op je rug liggen? Nou ja, ook, want ik vind ook dat je moet, uh, moet rusten en je moet ook genieten van de, van de vrije tijd die je hebt. Want dat heb je ook niet uh, het hele jaar door. Dus ook dat, maar in combinatie. Hmm. En als je nu op nul begint, kun je ook op 100 eindigen? Ik bedoel, uh, want 100 was eigenlijk het seizoen waarin jullie de finale halen van het WK en de Champions League wonnen. Dan zit dat er nog een keer in zo? Absoluut. En daar, daar, dat zeg ik, dat is, dat is waar ik naartoe moet. En dat, dat moet ik ook in mijn hoofd printen. Van ja, hè, daar gaat het om. Want alleen dan kan ik ook hier laten zien dat ik van waarde ben. En, en niet, niet, uh, niet op een andere manier. Wesley Sneijder in gesprek met Bert Maalderink. Op vrijdag 7 juni speelt het Nederlands elftal in Jakarta tegen Indonesië. En vier dagen later op dinsdag 11 juni in Peking tegen China. Gaan we het nu hebben over zeilen. Het Olympische zeilen kent dit post-Olympische jaar twee nieuwe klassen. De NACRA-17, een katamaran. En de 49er-FX, een skifboot voor vrouwen. En in die laatste discipline, of sorry, in die eerste discipline hebben de Nederlandse zeilers al veel indruk gemaakt. Maar ook in de 49er doet Nederland al mee om de prijzen. Bij de wereldbekerwedstrijd in Hyères de Annemiek Beckering en Claire Blom vorige maand een bronzen plak. En volgende week gaan ze weer een poging wagen op het Olympische water van Weymouth. Floris van Horen ging kennismaken met die nieuwe Olympische boot en met haar bemanning. Ik ben Annemiek Bekkering, 21 jaar oud. Ik heb de afgelopen twee jaar gematchraced. En daarvoor al wat skiff ervaring opgedaan. En voor nu staan we met Claire in de 9 FX. Ik ben Claire Blom, 25 jaar oud. kom uit de Lezer Radiaal voor nu de nieuwe Olympische 49 FX-klasse.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 21. Oh, komt nog? Ja. ja. 21. Oké. Okay. 21. Hoe moeilijk uh, Claire is het om te switchen van boot? Ja, ik ben natuurlijk eenmaal in de laser, dus dat was wel even. Om dan nu met z'n twee te varen is wel een soort van omschakeling.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 Claire Blom en Annemiek Bekkering, de Nederlandse dames dus in de 49er FX. Volgende week komen ze in actie op het Olympische water van Wimeth in een reportage van Floris van Hoorn. Club Amersfoort heeft zich in het Franse Boveng geplaatst... voor de kwartfinale van de European Club Championships. Ze versloeg in de laatste groepswedstrijd BC Hazor uit Israël met 7-0... en daardoor eindigde Amersfoort als groepswinnaar in Pool 4. Morgen is in de kwartfinale het Portugese CHE Lagunze de tegenstander. Erik Abidal vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. De Franse verdediger was zes seizoenen in dienst van de Catalaanse club... maar kwam de laatste twee jaar weinig aan spelen toe vanwege zijn gezondheid. In 2011 werd een levertumor verwijderd. De operatie was succesvol, maar toch moest hij vorig jaar een levertransplantatie ondergaan. Hoeveel artsen voorspelden dat zijn voetbalcarrière voorbij zou zijn... keerde Abidal toch weer terug in het eerste helftal van Barcelona. Naast rivaal Real Madrid heeft een nieuwe shirtsponsor aan de Haag geslagen... Vanaf volgend seizoen prijkt op de witte shirts de naam van vliegtuigmaatschappij Emirates. De koninklijke sloot een verbintenis af voor vijf jaar en verdient daarmee naar verluid zo'n 30 miljoen euro per jaar. En Leonardo, de technisch directeur van Paris Saint-Germain, is voor negen maanden geschorst. Omdat hij eerder deze maand na de competitiewedstrijd tegen Valenciennes. de scheidsrechter in de catacombe van het Parc des Princes een schouderduw gaf. Hij was al voorlopig geschorst. En uh, Paris Saint-Germain krijgt daardoor drie punten in mindering bij de start van het nieuwe voetbalseizoen. En daarmee komen we het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond om tien uur zijn we er weer. En zo dadelijk op deze zender Met het Oog op Morgen. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Chris Keijnen. Dank voor het luisteren. Prettige avond. Ondertussen op de redactie van De Overnachting.